Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ETHER op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur. Dit is Jeroen Jepkema met het NOS-journaal. In Almere heeft de VVD het startschot gegeven voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. De fractievoorzitter Rutte en andere VVD'ers deelden flyers, soep en tassen uit aan voorbijgangers onder het motto: shoppen is ook zondagsrust. De VVD is tegen de plannen van het kabinet om striktere regels te stellen aan de zondagsopening van winkels. De partij vindt dat winkeliers zelf moeten kunnen bepalen of ze wel of niet open zijn op zondag. Ook in Rotterdam, Den Haag en Sluis hebben VVD'ers actie gevoerd voor het behoud van de koopzondag. In Vaals is een man bij een overval thuis zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer van 44 deed gisteravond open voor een paar mannen die hem vastbonden en mishandelden. Buren hoorden dat er iets mis was en alarmeerden de politie. Toen de agent Pols hoogte kwamen nemen, waren de daders alweer vertrokken. Het is nog onduidelijk of ze spullen hebben gestolen. Het slachtoffer is opgenomen in het ziekenhuis van Aken. In het noordwesten van Pakistan zijn vijf mensen omgekomen bij een raketaanval. Twee raketten werden afgevuurd op het huis waarin ze zaten. De Pakistanse geheime dienst denkt dat de Amerikanen achter de aanval zitten... en dat de doden Taliban-strijders zijn. Vanuit het gebied worden geregeld aanvallen uitgevoerd, net over de grens in Afghanistan. De VS heeft de aanvallen op dorp in het grensgebied begin het jaar opgevoerd na de zelfmoordaanslag van een dubbelspion op een CIA-basis in Afghanistan. Daarbij kwamen op 30 december zeven CIA-medewerkers en een Jordaniër om. In de eredivisie hebben FC Utrecht en Feyenoord gelijk gespeeld. Er vielen geen doelpunten. De scheidsrechter legde het duel in Utrecht in de 71ste minuut stil na kwetsende spreekkoren. Na zo'n vijf minuten werd de voetbalwedstrijd hervat. Het weer in het zuiden bewolkt in kans op sneeuw. In het noorden wordt het droog en klaart het op. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Vanavond en vannacht vriest het 2 tot 6 graden. Morgen blijft het koud met soms zon, zon en af en toe wat sneeuw. Dit was het NOS -journal.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 Als jij je kleren aantrekt zonder haar en naast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 Ja, voor de rest natuurlijk veel regio nieuws en sportnieuws. En natuurlijk ook veel muziek. En we houden de eerder divisie voor je in de gaten. Jord. De tussenstanden bij zondag in Kennermeland. Eerst weer wat muziek. Hier is de single van Carol Emerald. Zondag tot vijf uur. Crazy in the fat right off your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 To all your boys and girls, hell, hell, the color green Hell, hell, to what I've seen. Hell, hell, hell, this modern world. Ah, uh. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh. Oh. Wow, well. today's adoption is a hot.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 Radio een plaatje, en dan komen we weer bij je terug. Hier is uh, Carly Simon en Joor Soveen. We passen ons vandaag helemaal aan een Valentijnsdag bij CFM en AB Radio. Je de single van Carly Simon en Your So Fame. Nou, we gaan snel weer over naar Gebouwde Krocht. Daar is vanmiddag het kindercarnaval in Zandvoort aan de gang. Vorige uur hadden we Maurice Mulder in de uitzending, een van de organisatoren. En nu hebben we onze verslaggever Joop van aan de telefoon. Goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag heren in de studio. En Lijs is thuis. Het is hier een gekhuis. Het is hier echt een gekhuis. Dat wil je niet weten. Ik was hier om half in ik, nou Theo, daar ga je nog helemaal niks. Maar een half uur later gewoon die hele hut vol hier. Zo hé. Uh, ja, hoeveel kinderen schat je dat het is? Al... Nou, hoeveel kinderen? Ja, 100. Zo. 120, 130. Ja, met begeleiding, hè? Ja, oké. Okay. Die kinderen komen natuurlijk niet alleen, want dat zit er ook nog bij. En... Die hele zaal is gewoon vol. En ja, ze lopen erin achter, die bar als gekke, Dus ja, uh, uh, su geweldig succes de halve. En al die en, kinderen zijn leuk uh, verkleedje, op. Ja, ja, ja, ja, zeker. Alle kinderen zijn verkleed. De ene heeft misschien alleen maar... wat penseelstekers in het gezicht gehad. Uh, maar de kinderen ook volledig verkleed. Ik heb een, een Batman gezien. Ik heb een, uh, een Spiderman gezien. Maar wat mij opvalt... het merendeel van de kinderen... zijn prinsjes, prinsesjes veetjes uh, en, en dat soort zaken allemaal. Dus een heleboel meisjes... ...van, van zeg maar... Uh, ...nou, wat zal het zijn? Drie tot, tot, tot zes, zeven jaar. Allemaal prinsesjes. Uh, gewoon heel leuk. Uh, alleen, uh, eentje van vijftig, die heeft nog geen roze rokje... ...en die heeft een rode en met een groene boa. Oh, Oké. Okay. <laughs> die staat in net naast. Geweldig gezicht uh, waarschijnlijk. en Jop, wordt het van, uh, van Maurice... Uh, ...optreden van uh, Circus Riegela ook vandaag, hè?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 Nee, die liggen op de tafel op dit moment. <laughs> oh, oké. Anders het een beetje moeilijk bellen, hè? <laughs> ja, dat <is> bedoel ik. <laughs> Jap, heel veel plezier. Het duurt nog tot half vijf. En uh, ja, mochten ja. er nog kinderen luisteren in uh, Zandvoort... kunnen ze gewoon even langslopen. Weet je, wat is op? Er komen nu nog steeds dus de kinderen binnen. Die zijn misschien eerst bij Open en oma geweest, weet ik wel. En die komen nu nog steeds binnen. En hoe laat leven we? Ik, ik, ik heb uh, over half vier, denk ik. Uh, ja, ik, zeven over half vier. Ja, nou, ze, ze komen nog steeds huppelen. Dus het kan altijd om half vijf is het ongeveer afgelopen. Dus het zal eens al vijf uur worden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 Dat was Jel op locatie bij Gebouwde Krocht. Tot aan half vijf nog het kindercarnaval al, al daar. Dus mocht je er nog heen willen, loop gewoon binnen. Gebouwde Krocht in Zovoort. Wij draaien weer een plaatje bij CFM en AB Radio. Hier is Kim Kars en Bert de Deversijs. Talks, no, she got Betty Davis out I... Met de Better's Davis ijs. We gaan weer even naar het regennieuws kijken, Albert-Jan. Ja, uh, en dan gaan we naar Bad Want een automobilist reed donderdagavond rond kwart voor zeven s'avonds met zijn auto tegen een verkeerscel op. De nieuwe Meerdijk in Bad Daardoor raakte een geparkeerde auto eveneens beschadigd.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 Net zoals zijn auto in beslag werden genomen. En wij gaan nog even kijken naar de evenementen in Sondvoort. Uh, want er valt heel wat uh, te beleven. Vandaag, Valentijdsdag, uiteraard. Dat zal je niet ontgaan zijn. Anders heb je een probleem. <laughs> <laughs> Waarschijnlijk heb je het dan niet helemaal goed gedaan. Maar we hebben Valentijdsdag uh, vanmiddag met een optreden van uh, de George Meister Band. Uh, in een café aan de Haltenstraat. optreden begint om 5 uur. En we proberen George Meister, de zangeres van vandaag, uiteraard nog even te benaderen. In, uh, dit programma. Verder hebben we Valentijnsdag in het uh, Wapen van Sonvoorts. Daar gaan ze singeltjes uh, dag houden. Ja, gaan ze echt oude. van gouden oude plaatjes draaien. Echt van vinyl. En daarna is ook nog een Valentijns diner, heb ik begrepen. Ook dat voor uh, 1890 euro's. Centen, als ik het goed uh, wil. Houden. Zo is goed. En ze vieren ook nog hun uh, eenjarig bestaan. Dus feest bij het Wapen van Sonvoort aan het uh, Gasthuisplein. Kunnen we ook nog genieten van jazz in uh, Café Alex. Eveneens aan het Gasthuisplein. Elke zondag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 En wordt georganiseerd door de Anbo Sandvoorts. Doen we op de zondagmiddag eigenlijk niet aan verzoekplaten. Maar ja, het is vandaag Valentijnsdag. Je daar bent gezwicht. Ont daar ontkom je dan gewoon niet aan. Nee, je bent gewoon op verzoek gezwicht. draaien René en Renato. En save your love. Oh, wat mooi. Toch? Ja, nee. Je hebt ja. aan je verplicht vooraan. <laughs> dat dacht ik ook. We gaan door. Het weerbericht. Hoe het gaat weerbericht. dat er, eruit zien voor de komende dagen, Albert -Jan? Het AB Radio weerbericht. En dat is gemaakt door Rico Schreuder.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 nou het leuke vind van het plaatje is dat aparte deuntje daarin. Dat blijft gewoon zo lekker in je hoofd uh, doorgaan. Ja, hoort zo niks zo'n trekharmonica. Ja, dat is wel helemaal super. Edward Maya. En de nieuwe serie klinkt bijna als deze die je uh, die, die, die, die, die daarvoor had. Edward Maya en Stereo Love. En de laatste plaatje bij Zondag. Ik in land op CFM en AB Radio. 106.9 en 105.8. Zo dadelijk het derde en laatste uur. Met uiteraard veel meer muziek en informatie. sus sensivel voorbij marcheert ongejevend ik weet wel dat zij waarschijnlijk niet lang bij